Spasio, do Totilia Ook al klinkt dat soms wat te raar Dat zijn Spaanse lekker neien Dus jongens, dat wordt spullen maar Yo quiero pollo con arroz Betekent ik wil kip met rijst Un lado por favor Dat is alsjeblieft een ijs Mantequilla Dat is boter En un huevo Is een ei Rosina's Letje Conaros Dat is het Spaans voor rijsttebrei Caspaço, Paella, Dutilia Ook al klinkt dat soms wat waar. Dat zijn Spaanse lekkernijen Dus jongens, dat wordt smullen maar Una soepa de vendura Dat is het Spaans voor soep En een grote lekkere lolly Noemen ze een tjupa -chup. En aqua Dat is water je kunt het lezen op de kaart: En una grande tarta de mazana. Dat is een grote appeltaart. Kaartspatio pe ilja de tilja. Ook al klinkt dat soms wat raar. Dat is Spaanse lekker neien. Dus jongens, dat wordt smullen maar. Kaartspatio pe ilja de tilja. Ook al klinkt dat soms wat raar. Dat is Spaanse lekker neien. Dus jongens, dat wordt smullen maar.